Bij een ongeluk met een klein Nederlands vliegtuig in Oostenrijk zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen, beide Nederlanders. Het vliegtuig vloog in de buurt van Tierzee tegen een berg. Volgens de Oostenrijkse politie is de piloot waarschijnlijk door de mist in de problemen geraakt. De politie heeft vannacht een jongen van 16 aangehouden die op een snorfiets over de snelweg A9 bij Kromenie reed. Toen hij de politie zag, sloeg hij op de vlucht waarbij hij gevaarlijke capriolen uithaalde. De jongen werd uiteindelijk aangehouden na een tip. Hij had de snorfiets zonder toestemming meegenomen en had geen rijbewijs. Op het WK Zwemmen hebben Ranomi Komowi-Giojo en Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag zilver en brons gehaald. De Zweedse Therese Alshammer won in Shanghai het goud. De Nederlandse mannen Ploeg werd in de finale van de 4x100 meter wisselslag vijfde. Het goud was voor de Verenigde Staten, voor Australië en Duitsland.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 Oh, zo bedoel je. Het gaat echt... over een Ja, ja. Het gaat over romanen. Met een mooie scooter. De scooter heeft inspiratie opgebracht. Nou, hartstikke mooi. Dat hoor je, wel, dat hoor je bijna nooit vaker. Grote artiesten als U2 of misschien wel Nederlander Marco Bassato, krijgen nooit inspiratie uit een scooter. En dat vind ik zo leuk aan Rines. Ik ook. Hey Rines, uh, nog even terug op te komen op, uh, op uh, Tatjana. Um, tja, je hebt gezegd in de media dat je Tatjana naakt hebt gezien. Hè? En uh, is dat nou niet weer? inspiratie op een liedje? Nee, dat is de inspiratie toch? Nee, nee, oké. Okay. Laak, laak, laak, laak, laak. Ik zie Roemane of uh, Tatjane elke week naakt. Nou, zoiets. <laughs> nee, die nee, zie ik niet elke week naakt. <laughs> <laughs> dan moet je, ja, dan moet je even een keer alleen blijven kijken. <laughs> Ja, en vandaag stond er ook weer in de Telegraaf dat je je in gaat schrijven voor het Nationaal Songfestival. Ik dacht dat ik op de Trots werd gebeld, maar een lavo leek voor mij was dat een nep. Het was een grap? Ik werd door de Trots gebeld. Ja. En dan werd al een wel wat de En die gaf ik telefoon van de shownews. Ik denk shownews gebeld. En zo kwam er in de media dat ik aan het Songfestival.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 Dan krijg je misschien. Nou, dat komt heel goed. Ja, dat zou te gek zijn. En ben je nou bezig met een album? Er zijn wel plannen voor een album. Oké, okay, nou vertel wat voor. Uh, dus, al die hits komen er gaan erop staan. De uh, Romanen op de scooter. Maar zijn er ook nieuwe, komen er ook nieuwe liedjes aan? Ja, daar komen er wel met de schrijver om de tafel in te zetten. Oh, je moet met de schrijver om de, de tafel, oké. Okay. Ja, wat wel kan je niet dan. Uh...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 Bedankt voor het bel. Ja, graag gedaan. Hele fijne aansnelling uh, om te spreken ja, bij een nieuw nee, liedje. Je mag wel even een cameraproef te worden staan en dan kan uh, ja. nou, blijven optreden. Het gaat druk worden rondom jou. Hier, hier tafel met mijn vriend en weet ik wat allemaal. Echt helemaal, Ja, het komt helemaal goed. En uh, nieuwe zien gaan we draaien. Rines, dankjewel en uh, veel plezier bij je optreden vanavond. Toeter, toeter, toeter. Met Roma. Na nou, op de scooter. Ja, ga maar even door nog. Okay. <laughs> Okay. Hoi, hoi, daar komt je hart toeter, toeter, toeter, toeter. Met romana op de scooter. Eien, eie, eie, eie, eie. Er een stukje met haar rijden. Eke, eke, eke, eke, eke. De zelfs niet de Maar het heet niet Sami Sambo voor Heeft hij opgehangen? Ik denk het wel. Even luisteren hoor. Even Rienus. Even luisteren, doe de knop. Oké, okay, we kunnen weer door. Lekker.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 Zeg nog één keer, Jamie. Wait for me. Zometeen is het tijd voor Popstar Henry, wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied. Ik ben benieuwd in deze komertijd kom of er toch nog wat uh, shownieuws ja, is. ik ook. Je hoort het zometeen naar Robbie Williams. Dit is Buddies. Ja, yeah. The sunshine and show me my lifeline. I was told it was all mine, and I got laid on a ley line. What a day, what a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy. I feel like it's over me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. Wanna day, one day, and your Jesus really.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 To look good and make it Hope that someone can take it God save me Rejection From my reflection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 op Sir Henry, wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied? Ook nieuws over Barbie. Haar vader zou namelijk overleden zijn. Of de vader van Barbie zou overleden zijn. Benieuwd wat het is? Je hoort het zo meteen in de Underworld. En Born Slippy.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 Zo gezegd, over drie weken denk ik. Nou, gezellig. Gezellig. Laten we hopen dat het lekker weer is. Dan gaan we een barbecue opsteken. Ja, daar hadden we afgestoken. Een barbecue regel, hè? Helemaal ja. goed, ja. Komt goed. Hé, hey, Henry, wat is er gebeurd op Showbiz News? Ja, natuurlijk uh, is het in het, het, het, het nieuws natuurlijk van Johnny Kraaikamp. Oh, ja, uh, ja ik, was, ik was een grote fan van hem. Ja. Johnny Kraaijkamp. ik vond zelf altijd, altijd in de tijd met uh, Rijk te gooien, vond ik het een geweldig duo. Dus, uh, maar ja, uh, ja, iedereen zijn tijd komt een keertje. dat geldt eigenlijk voor mij ook, natuurlijk ook. Uh, ik kan het nog even uitstellen. Maar, helaas. Johnny Kraaijkamp heeft het moeten verlaten ja. en uh, die begrafenis zal ook deze dagen plaatsvinden. Ze dus hebben in ieder geval afscheid genomen vrijdag. Ja, dat is, uh, is vandaag al gebeurd hoor. Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, het stond vandaag op internet dat, uh, dat hij uh, vandaag gecremeerd is. Ja, het werd het, het, het, het in besloten uh, kring uh, heeft het plaatsgevonden in ieder geval. Ja. Dus uh, maar in ieder geval waren er heel veel mensen bij de herding voor, uh, voor voor Johnny. Hè. Ja. Dus. Maar goed, mensen gaat door zeggen ze wel eens, dus uh, wij moeten ook verder helaas. Ja. En uh, ja, dan kom ik op een gegeven moment op Justin Bieber, want ze willen ijs en dat heet ik dan die rapper uh, uh, Rob Van Winkel, ja. die denkt niet dat uh, Justin Bieber het lang volhoudt. Oh. En heb ik heb op een het ook van, ja, hij zei, ik heb de eigen eigen ervaring. Uh, ik kan me herinneren dat hij toen een, een hit had met uh, ijs, Ice, Ice Baby. Ja.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 is natuurlijk dus iets anders dan uh, de ene Barbie hè? Ja. Haha. <laughs> Goed. Haha. <laughs> uh, ja, weet je, heet ook? hij heet Elliot Hendler of zoiets. Ja, op? Elliot Hendler, ja. ja, klopt. Ja, ja, ja, precies. Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie, jongens. Dat is, uh, ja, betaal bel van Laravanti. We hebben even wachten, zodat jullie het uiteraard weten. Ja. En die is uitgepeld. Oké. En die werd een beetje midden in de nacht wakker van de helft zijn pijn en wat ze had. Oh? En, uh, ja, meteen het ziekenhuis. En ze waren natuurlijk ook een beetje bang voor uh, complicaties. Ja. Maar,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 gasten doen het heel goed in Indonesië. Ze zijn razend populair daar. En dit is een nieuwe single hier in Nederland. Ik heb het over Destin.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 En ik weet hem op tweede en ja, laat ik... komen, aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land. Ja Janssen het toen Jij als in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van Jan, wie de melk? De ploeg van post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. Jou komen zagen we achter op de motor die rijdt op met de versla. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Ik luister naar mijn radio, de strijd van jou. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe Ze strijden om het algemeen, het klassement En straks op champs Élysées daar sprinten alle renners mee Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekeerd Ja, janssen van in Parijs, die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneden en die kijper en van Joppie Zoutermel de ploeg van Post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo Komen zag weer achter nog de motor, de eindappen te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Aan mijn radio, de strijd van Joop en Frank. Komen!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 Hiermee eindigen we Entertainment View voor deze zaterdag 23 juli 2011. Bedankt voor het luisteren. Ja. hele fijne avond. Nou, ja, jij hebt een prettige vakantie, Rudy. En uh, Dank we spreken elkaar over 14 dagen weer ja. tijdens een andere Entertainment View. Ik ga een week hier lekker op vakantie. En uh, Roy, veel succes, succes volgende week. Dank je wel. En veel plezier op je verjaardag zometeen, hè? Ja. <lacht> Niet te veel drinken, hè? Nee. Of, of kan je morgen uitslaten? En uh, Zandvoort, veel plezier uh, oh, bij ja. de Op de kermis natuurlijk. Of uh, vele andere dingen. Hier is Zandvoort. Dit was...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 This is wrong.